En dat hoor je wel meer de laatste tijd. Die beweert dat je helemaal niet dood hoeft. Hij zegt: een idee. Zegt hij. Een idee in je hoofd. Als je daar totaal van overtuigd bent. Dan zegt elke cel in je lichaam. Oké, okay, goed, komt in orde. Dus als jij er totaal van overtuigd bent dat je dood gaat. Ga je dood. Maar hij zegt als jij er totaal van overtuigd bent dat je blijft leven. Blijf je leven. Hij zegt, als ik het tegen mensen zeg, worden ze woedend. Ze ik me absoluut voor gek, zegt hij. Ja. Maar niets is minder waar. Ja. Ik merkte dat als ik ermee begon, zei hij, dat ik dood zou gaan. Dat het zo'n diepe overtuiging was dat ik me bijna niet kon voorstellen. Dat ik iets anders zou kunnen denken. En heel langzaam, na maanden en maanden en jaren en jaren oefenen. Is hij nou zover dat hij niet in 10 minuten of 15 minuten, maar zelfs de hele week door ervan overtuigd kan zijn dat hij zo lang leven zijn wil. En hij zegt, ik voel me beter en beter en ik word minst 800 jaar. En iedereen in de zaal, er waren er niet zoveel, gewoon over 20 mensen of zo, die werden woedend. Sommigen zagen er wat in, maar anderen die vonden het absurd. Die, die tulpen die daar staan, die gaan toch ook dood. He? Dus waarom wij niet? Dus elk argument dat aangedragen was, was alleen maar om zichzelf, als het ware, ervan te overtuigen dat je dood moet. Ja. Dus bestaat de dood eigenlijk wel? Uh, als iemand vijf jaar is, en hij wordt op zeker moment tien en vijftien jaar, dan is hij op zijn vijftiende jaar uh, niet meer vijf. En is de vijfjarige al overleden. Dat zit opgeslagen in zijn geheugen, maar hij is niet meer vijf, hij is vijftien. En als hij dan 35 wordt, dan is hij volwassen. En dan ontdekt hij dat hij op zijn 15e jaar dacht dat hij alles al wist, maar op zijn 35e weet hij veel meer. Hij herinnert zich nog wel dat jongetje van 15, maar hij is 35 en de 15-jarige bestaat niet meer en is dus weg. Mm -hmm. En dat kun je herhalen tot het 75e jaar. Dan krijg je een 75-jarige man die dan officieel oud is, maar die heeft een heel leven in zijn pakket zitten met herinneringen en is overleden op zijn vijfde, op de 15e op zijn 35e. Op zijn 55 ste en op zijn 75e is hij er nog en weet hij niet hoe lang dat meer is. Dat is om te beginnen al een sterven wat je constant doet, ook geestelijk... ...maar het is een afsterven van kleine dingen en een toegroeien naar grote dingen in één proces. Je kunt niet gaan zeggen je leeft tot je 75 ste tot, tot je 85 ste en dan ga je dood. Je bent constant in beweging aan het afsterven en aan het opbouwen. Dus dat overlijden dat is maar een, een, een, een eindslot... Wat dus niet eng is als zodanig, omdat daaraan vooraf eigenlijk al constant een, een afbraak aanwezig is geweest. En daar zijn we niet bang voor, want dat zijn we gewend. Hmm. Ja, wij noemen het natuurlijk afbraak, dat is natuurlijk een, een uitdrukking die wij gebruiken. Ja. Maar het is natuurlijk een volkomen, een soort uh, voortdurende vernieuwing, zou je kunnen zeggen. Ja, het is een afbraak van het stoffelijk lichaam en tegelijkertijd de groei. ...van uh, het geestelijke individu, wat wel degelijk blijft bestaan volgens mij. Want bijvoorbeeld uh, in, in het lichaam is dus niks stabiel, hè? Dus uh, bijvoorbeeld nee. uh, elke tien minuten heb je een nieuwe slijmvliezen in je maag. Ja. Ja. ja, als je gezond bent, dan uh, word je ouder, omdat de vernieuwing langer in stand blijft. Ja. En als je niet gezond bent, dan word je minder oud. En als je een ziekte oplopen waar je de afbraak versneld gaat door het bloed... ...ja, dan ben je er zo geweest. Het, zo simpel is dat. Maar de dood wordt natuurlijk, naarmate, naarmate de dood dichterbij komt, door die griezeliger, dat sommige mensen denken dat het dan ook echt afgelopen is. Hè? Ja, uh, mijn vader is heel oud geworden. Ik had een oude vader, die was 90 bijna, en die zei van het rare is dat ik wel aan moet nemen dat ik dood ga. Ik ben 90 en het, het vreemde wat ik ervan merk is alleen dat ik geen toekomst meer heb. Dat was alles. Hij dacht dus niet van: ik ga dood na lang leven, want dat zat in zijn pakket. Dat wist hij. Mm -hmm. Maar die prognose was er niet meer. Dus hij kon niet meer over vijf jaar afspreken naar Bali te gaan, waar hij lang gewoond had. En hij kwam met Indonesië. Dat kon dus niet. Uh, ik heb misschien. Nog... Oh, goedenavond, lieve mensen. Hier zijn we dan weer met Redeer Radio. En wel op de 12e juni 2010 vanuit Rijen. En zoals jullie weten, gaan we er weer een leuke avond van maken. Het is op dit moment nog wel lekker weer geworden vandaag, of zo, of zo dat het vanmorgen niet uitzag. Maar, hebben we hebben niet te terug. Ik heb ook net mijn duifjes losgelaten. Dus ik lopen er lekker op de werf te struinen. Ik heb er nog maar negen meer, oude. Ja, nou, ik heb nog wel meer vastzitters, maar die vliegen niet, Maar ik heb nog negen vliegers maar van één jongen, die, die mag nog niet mee op de vruchten. Dus, dus ik heb eigenlijk nog maar acht vliegers meer. Dus het is niet veel, er is weinig van overgebleven, maar ja, daar kun je niks aan doen. Maar ik wil natuurlijk iedereen die op dit moment de moeite heeft genomen om weer gezellig plaats te nemen bij ons hier in de chatkamer. Hier van harte welkom, heten. Om er met mij samen weer een gezellige tweede van te maken. En de eerste die je natuurlijk wil begroeten. is in dit geval Dirk Tek. Goedenavond, lieve Dirk. Welkom, natuurlijk. Ik hoop dat het allemaal goed met je gegaan van de week. En in ieder geval welkom en fijn dat je er bent. Dan natuurlijk. is er Edwin. Goedenavond, lieve Edwin. Onze Teddy weer. Uh, de Ted natuurlijk. Van Red Radio Dus goedenavond lieve Edwin. Ook weer hartstikke fijn jou in ons midden te hebben. Dan is er natuurlijk Frank en Tjar. Goedenavond lieve Frank. En goedenavond lieve Tjar. Tja, Lief dat jullie er ook weer zijn. Je zei al net ben ik dacht dat het te laat was, maar je was toch vroeg te Want we beginnen om 8 uur van 8 tot 10 Dus in ieder geval gezellig dat je aanwezig bent. Dan is het natuurlijk Jan, dan is vandaag flink aan het fietsen geweest. Boodschappen wezen op de fiets. Hij heeft korenbloemen en klaprozen geplukt. Nou, dat is altijd leuk, vooral als je in de natuur bent. Dan weet je wat eigenlijk hoe fijn het is en hoe vrij je je kan voelen om zo lekker te fietsen in de natuur. Dan is het natuurlijk onze aller Tom. Goedenavond, lieve Tom. Ook fijn natuurlijk dat jij er bent. En ze hadden het net over Ivoor. Lieve Tom, maar dat was de kleur. En ze hadden het niet over die voortanden van Olifanten, want je weet, dat is streng verboden om daar iets mee te doen. Dan is er natuurlijk Donner. Goedenavond lieve Donner. Uh, ook jij natuurlijk fijn dat je er bent. En ik mag natuurlijk niet Colinda vergeten, want die lieve Colinda, die ziet ook wat af met die kids van de He, de dochter de deuren geverfd, ze ik zei er ik weet niet deuren, en dan wil ze ze weer zwart hebben. Nou, dan krijg ze spijt van als haar op de hoofd, en dat is toch geen kleur, zwart is geen kleur. Net zoals wit geen kleur. is. Dus ik vind dat je ze dat maar moet ontraden, want dat werkt zo niet. Het lijkt net met zo'n discotheek, dan moet ze ook met de doodskoppen aan de muur hangen. En dingen dan de dan is het uh, spel compleet. Dan is er natuurlijk Elisabeth, mijn vriendin. Goedenavond, lieve Elisabeth. Natuurlijk ook fijn dat jij er bent. Altijd gezellig. En natuurlijk onze Romy is er ook vanavond. Goedenavond, lieve Romy. Ja, ik zag al dat jij vroeg uh, hoe het met je opa ging. Maar lieve ik uh, was nog niet bij jou aan de beurt. Want jij staat helemaal onderaan. En ik begin al bovenaan wat te namen. En dan ga ik zo naar beneden. En zo doen had ik jou nog niet eerder. Uh, wat ik eerder wat tegen jou gezegd, omdat jij onrustig. stond. Maar jij ook, lieve Romy, fijn dat je weer luistert vanavond naar me. En als ik straks uh, uh, kijk en jouw opa die wil iets tegen me zeggen, dan zal ik het zeker tegen jou doen. Ja, dus we wachten maar af omdat hij wat, dat, dat hij eventjes bij me wil komen om even iets tegen jou te zeggen. Inmiddels komt natuurlijk ook onze Krijn binnen. Goedenavond, lieve Krijn. Jij natuurlijk, van harte welkom en fijn dat je er bent. En Ina zal wel ergens op de achtergrond zijn. Dus ook goede, goede naam. Ik wil natuurlijk niet vergeten om Dredgen en de operator, mochten ze in de buurt zijn, natuurlijk ook van deze zijde een lieve groeten te wensen. En ik wil natuurlijk de lieve allerliefste groeten. Al alle luisteraars die op dit moment naar mijn programma zitten te luisteren en iedere keer weer genieten, van Ril Radio, ook al is het dan, door net, net mee te luisteren. Dan inmiddels komt Danny binnen. Goedenavond, lieve Danny. Ook uh, fijn dat jij er natuurlijk bent. En Corinna vertelt ook nog, helaas gisteren is het vuurt overleden, waar ik al mee bezig was, hij kwam de laatste week ook veel hier in de wijk, waar ik nu woon aan het lopen, dus dat niet heel veel. Ja, en dat zijn van die dingen die natuurlijk gebeuren, en waar wij. Maar ze zegt ook, maar we hebben wel op een vrolijke manier afscheid genomen. En dat is natuurlijk ook van, ik weet natuurlijk niet of dat hij wist, dat hij kwam te overlijden, of dat, of, he, dat hij wist dat het zijn laatste tijd is, maar dat zie ik dadelijk op het zet van mezelf verschijnen, dus ik weet natuurlijk dat het zo is, maar dan als het zo is, en je hebt op een vrolijke manier het laatste, het laatste contact wat je met hem gehad hebt, vooral als dat vrolijk is geweest, dan is dat altijd iets waar je er verder terug kan kijken. Want dat is natuurlijk heel mooi. Altijd, als tenminste, dat zijn is altijd natuurlijk heel mooi. Maar ja, we gaan moeten vanavond dus ook hebben, nou trouwens, wat heb ik deze week? allemaal gehad. Ik heb natuurlijk van de weken zijn cursus afgerond. Dinsdagavond heb ik de laatste cursusavond gehad en daar zijn de mensen heb ik, uh, zijn geslaagd en ik heb een hele fijne positieve groep afscheid genomen, maar we hebben het ook gesloten om iedere keer bij elkaar uh, Bij elkaar te blijven komen, de eerste is al over 14 dagen en dan uh, na de vakantieperiode één keer in de maand iets leuks te doen en een bepaald item onder handen te nemen en het dan over te hebben. De ene keer weer eens over overledenen, andere keer gaan we het weer zo over kaartleggen hebben, dan weer eens over zwarte kunst en iedere keer wel iets. Nou, ik zie dat inmiddels Graaf Heijn zo binnengekomen is. Goedenavond, lieve Graaf Hein. Fijn dat je vanavond ook bij ons bent en altijd fijn. Om je weer te mogen begroeten hier op Inradio Radio vanuit Rijden. Nou, dat was een hele mond vol. We gaan vanavond natuurlijk ook een kaartje trekken voor jullie allemaal. Vorige week heb ik we de medicijnkaart getrokken. En wat ik zo leuk vond, dat een van de cursisten van het van Zesde Zintuig, Mila, die had geluisterd om negen uur en toen had ze gehoord dat de kaart aan het trekken was. En dat vond ze leuk, maar ze vond niet goed, dus op de chat moest komen. Dus het kan zijn dat ze vanavond wel op de chat komt. Uh, en de anderen die vonden het ook wel interessant. Dus het kan zijn dat er weer nieuwe mensen dadelijk op de chat gaan komen. Die je natuurlijk via mijn cursus weer hebt leren kennen. Colinda is moe, zegt ze, hij heet een Martin Grillaars, en, en zo heet het, die man die is overleden. Colina die is moe, zegt ze, ik ben vandaag al zes dagen aan het klussen, en dat is natuurlijk niet niks, en vooral als je kids een huisje aan het opknappen bent voor je kids, omdat ze dan zo snel mogelijk in kunnen, dat gaat niet in je koude kleren zetten, dat is ook zo. Zo zie je maar, je zegt ook nou net ben ergens blij dat het huisje van Michael nog niet door is gegaan. En dat is ook zo. Dat moet dan net zo zijn. Je vond het volgende week niet zo leuk, maar je ziet misschien is dat toch wel de reden. En Jan zet de brieven weg, je weet wat bij ze daarop reageren. We zullen zien. Je wacht maar gewoon allemaal af, Jan. Alles komt goed, schatje. Zo moet ik het zeggen. Alles komt goed, schatje. Als je baas moeilijk doet, een keer, en is uh, is rijden, dan zeg je gewoon, oh, alles niet mopperen, alles komt goed, schatje. En dan merk je dat gelijk, de stemming er weer in gezet. Dan moeten ze gelijk glimlachen en dat is dan meteen weer in orde. Toch? Nou, de verkiezingen hebben we ook weer gehad van de week. Was ook, dat hebben we ook weer achter ons liggen. Nou, dan de formatie nog. Kijken hoe het eigenlijk uit gaat komen. Ik denk nergens in. Is het nog zo krom, Alles komt recht. Dat is het gewoon zo. Ik vanavond eens kijken of ik een contact kan leggen met overledenen van jullie die, waarvan je het weet dat ze overleden zijn en ik of ik beelden door krijg. Voor Danny, volgens mij krijg ik jouw broer op dit moment Adeline en het is net alsof hij, die... je moet het maar zeggen als het niet zo is, Oh ja, een Rutte Wilderskabinet, een wild. Eens even kijken Danny, volgens mij, ik, ik weet niet of jij een roer overleden hebt, maar er komt een man met de En die laat aan mij die zegt eigenlijk een beetje tegen mij, van, uh, dat die niet altijd makkelijk is geweest. Ik weet niet of dat jij dat kan plaatsen. Maar het is net dat die man, uh, dat het contact tussen jullie niet altijd verliep, uh, zoals jij dat graag geweld zou hebben dat? Want het is net dat hij... Het is net omdat hij van zichzelf wat moeilijk was. Ik weet niet of hij dat gaat plaatsen, maar ik zie dat zelf dadelijk al op het zit. Je weet het niet, zo. maakt niet uit, ik laat ze maar gewoon komen. Die vanavond. Heb jij vorig jaar twee broers overleden? Vorig jaar. Maar het is een van de broers. Ja, die wat groter is dan jij. Ja, het is althans, ik weet niet hoe groot jij bent natuurlijk. Maar het is een beetje, is een beetje, is een beetje gro uh, groot. Ik weet niet wat de naam is. Als ze een naam krijgen, krijg ik niet als je waar ze de naam zou zeggen. Maar in ieder geval. Weet dan in ieder geval dat hij nu heeft kunnen zien, toen hij nou in de sferen is, en heeft kunnen zien dat hij toch in het leven misschien iets makkelijker of toleranter had moeten zijn. Het van, ja Jan, zie ja, je, Jan. Ik wou al zeggen, de naam Jan kreeg ik eigenlijk door, maar ik denk dat het Jan is. Het is Jan. Het is Jan die doorkomt en die eigenlijk zegt, nu die boven in de sfeer is, dat hij uh, iets toleranter had moeten zijn, of wat meer tijd had moeten maken. Misschien dat jij het niet zo ervaren hebt. Misschien dat jij het niet zo. Ze zijn allebei ouder en groter. Nou, Het is niet in ieder geval, Danny, misschien heb jij het wel niet zo ervaren, maar uh, Jan zegt toch. Uh, Geen mijn toch door, dat hij daar boven ziet, tijd uh, voorbij het laten gaan, dat hij, de, hij beter had, meer contact te hebben. Ik weet niet of dat dus ik weet het verder nog niet, maar nou, zo moet ik het zeggen. Dirk, van jou krijg ik de boodschap door, en ik denk dat het van jouw moeder is, dat, dat, dat ze het gevoel heeft ze geven mij het... dat ze blij is, dat ze blij is, dat jij je weer, dat je weer rust in je zin Dus, ik weet nog dat jij dat kan, dat jij dat kan, maar zij zij geeft me door, dus jij moet, zoals zij laat zien, euh, uh, mij laat zien, moet jij toch de laatste tijd dat je nog in dat ander huis woont een stuk onrust in je gehad hebben. Want anders laten ze het niet maar snel of je nu rust in jezelf gaat vinden. En dat, uh, daar is ze blij om. En dat, soort, dat kan jou moeten geven. Dus houd je constant. Nou even even kijken of ik voor Edwin de boodschap Ja, Edwin, ik denk dat Yvonne voorkomt en dat ze mij een, uh... ja, dat weet ik, ik heb hier af en toe een streep op mijn dingen eh, uh, Heinz. Uh, uh, ook stotteren er wel meer, nee, maar dat komt, het komt misschien ook wel, omdat ik uh, af en toe niks zeg. En soms, omdat ik uh, contact heb met die boven, dat ik uh, dan de woorden wel eens een paar keer herhaal. Want dat doe ik natuurlijk altijd. Nee? Ik krijg van uh, Edwin, ik krijg bloemen te zien. wil laat mijn bloemen zien. Ik weet niet of jij op dit moment uh, uh, bloem, bloembakken gevuld hebt met bloemen. Het kan een petunias zijn. Nou, met bloemen. En als je dat niet gedaan hebt, dan wil je dat alsnog doen. Maar je moet wel zorgen dat er bloemen om je heen blijven, vraagt je. Ze, ze. Ze vraagt flauwe ze... streep. Dat zal wel aan het, uh, aan het uitzending liggen. Ja. Dus het is in ieder geval, uh, Edwin, voor jou. Vraag. Uh, ik vond of jij eens wat meer bloemen om je heen wil gaan zetten. Het is net of je een beetje de moed verloren hebt, dat wil ze niet zeggen, maar een beetje, uh, je moet de, de, de mooie kant van het leven erin gaan zien en je moet bloemen om je heen gaan zetten. Dat zal ik regelen. Dus je, je herkent het wel. Dus je herkent dit wel dan. Dat is een bloemhangers uh, zijn of bloem, bloembakken. Die er een beetje leeg bij staan. Dus dat is wat ze vraagt. Ze wil hebben dat je je blij blijft voelen. En ondanks dat zij toch in die andere sfeer is, moet ik tegen je zeggen dat ze je niet vergeet. Dat ze, ze vergeet jou niet. En zij wil ook hebben dat je ook haar niet vergeet en dat je daardoor moet denken dat er bloemen moeten zijn. Want dan houdt uh, uh, haar leven. Op. Zo zegt ze het. Verder weet ik het ook niet, anders, Ja, ik herken het wel, zegt ze. Ze zal er al iets mee willen zeggen, anders weet ik het natuurlijk niet. Maar zo moet ik het tegen zeggen. Ja, ze blijft gewoon nog even bij ons, dus uh, gezellig. Als ik me nou concentreer op Frank en Tja, dan laat mij zich een kleine vrouw aan mij zien. Een kleine, kleine dame. Het is meer een dame om te zien. Ze is niet groot. En ze deed heel graag koken. Ik zie ze koken. En ze, en, en ze kon heel, heel ook goed snabbelen. En ze kende iedereen, iedereen kende, ze kende iedereen. Dus als je een familie had, er was niemand die zijn die kende. Dat het op het einde van hun leven ook zo was. Maar ze kende iedereen. Herken, herkennen jullie zo iemand? Uh, Frank en jou dat jullie zo iemand in de sfeer hebben? En dat zien we dadelijk wel was zelf al binnen. Dan ga ik weer door naar graadheid. Zou ik deze ik de overleden zus van Frank zijn? Is dat iemand die echt zo heel bedrijvig was in het koken en die iedereen bij naam kende? Ze is niet groot en ze is ook van karakter vrolijk. Ja, ik moet dat zeggen? Ze is een optimist, ja, vrolijk ze is. Uh, positief ingesteld, iemand is dat. En ze zegt ook die kennen iedereen. In ieder geval, van, daar uit moet, van haar uit moet ik jullie een geven. En ze vond het leuk om zo even langs te kunnen komen. Ik ken ze natuurlijk niet, maar als het maar voor jullie herkenbaar is, want dat is natuurlijk... Uh, Vreselijk positief, zie je. Nou, dat, dat kan niet anders zijn. Dus ze zegt ook, ik heb mijn, mijn, mijn, mijn, mijn zoek niet aangekondigd. Ik ben gewoon maar overgekomen. want ik dacht, dat is wel goed. Goed terug. Geweldig. Bij Graaf Heinz krijg ik eigenlijk niet zozeer een, een, een beeld en is te zien van iemand vanuit de sfeer, sferen. En daarvoor ook mijn uh, vraag aan jouw graafhuis. Heb jij iemand in de sferen waar je graag contact mee zou willen hebben? Als dat zo is, zet dan... Ja, dan kan ik me eigen voorstellen. Als jullie zeggen van, uh, ze worden steeds presentig genoemd als, als ze zo bij mij binnenkomt. En ik zie haar, en mag haar dan ervaren. Dan kan ik me eigen voorstellen dat wanneer zij er was, dat het altijd gezellig was als ze aanwezig was. En als er iemand wegvalt, ja, blijft in ieder geval dan aan die positieve dingen terugdenken. dan zal jou haar ook alleen maar plezier niet doen. Dus graag huis. Is er iemand waar jij graag contact mee zou willen hebben, schrijf dan even de naam op en dan kan je kijken of er een persoon is die doorkomt. Want er komt niet spontaan iemand door. Zie je, nee, niet dat ik weet, ze zien maar. Heel typisch, jij zegt ook nee, niet dat ik weet. En ook heel mooi. Dus jij hebt eigenlijk niet veel mensen aan de andere sfeer waar jij contact mee zou willen hebben. Dan vind ik het ook weer zo mooi dat er dan ook niemand op dit moment spontaan doorkomt. Ik vind het eigenlijk heel mooi. Dan voor Guppy. Guppy, heb jij een broer of een zwaar die over is naar de andere zijde. Maar het komt voor mijn gevoel binnen dat het een broer is. Maar ja, een broer kan natuurlijk ook heel erg het gevoel hebben, Een zwager kan natuurlijk ook een broer, maar het kan ook iemand zijn waar je heel erg goed mee omging dat het een broer was. Maar het, hij komt bij mij binnen, het is niet zo'n oud iemand. Als ik hem zo in moet schatten, dan denk dat is moeilijk inschatten, want in schatten, want hij is veel is altijd jonger. Ja, een broer, Dan is het een broer, een broer van jou. Het kon, hij komt niet over bij mij dat het al een heel oude man is. Maar, ja, als ik, het, als ik hem zou inschatten, misschien is hij tussen de 50 en de 60. dat kan ook iets jonger? Of iets ouder. maar dat hou me te goed, hè? Want zoals hij hem aan mij laat zien, dat kan ook iemand zijn die jong jonger leek als dat hij was? Of ouder leek als dat hij was? Kijk, nee, dat kan ik niet inschatten, natuurlijk. Maar in ieder geval, die laat zich aan mij zien. En die wil toch ook even een groep brengen naar jou. En je ja, alsnog feliciteren met je kleinkind. Hij wil je ook nog even feliciteren met je kleinkind. Dus... Van 56, ja, is dus de 50 en de 60, dat kreeg ik ook zo door, ja. En... Ik moet ook tegen je zeggen, dus uh, hij wil hebben dat ik je feliciteer met je, klein, met je kleinzoon. Dus met je laatste kleinzoon. Dus het kan zijn dat hij die andere kleinkinderen, ik weet niet of jij nog meer kleinkinderen hebt, maar het kan zijn dat hij nog weet dat die andere kleinkinderen geboren zijn, maar dat hij deze, deze geboren werd dat hij er toen niet meer was. Ik weet het niet hoor, maar omdat ik hem speciaal jou moet feliciteren met dat, laatste kleinkind. En ik ben aan, als hij boven in de sfeer is geweest, dat dat kind, dat hij uh, dat kind al, dat dat kind, dat dat kind heeft kennis gemaakt boven, toen ik nog als ziel boven was. Je yep. hebt nog een kleindochter. Oh ja. Nou, dat is alleen maar fijn, hè. Nou, in ieder geval uh, proficiat met hem en ik vind het leuk dat hij eventjes even willen komen. Van, want ze moeten het maar willen doen natuurlijk, hè. Nou, dan ga ik eens even kijken voor Jan, wat er voor Jan binnen gaat komen. Nou, voor Jan komt er een vrouw door, maar ook een man. Dus er is een van de tante die doorkomt. Maar deze tante, deze vrouw die ik nu aan mij laten zien, is een beetje een lange vrouw. En typisch voor haar is het dat ze altijd over haar jurk een vestje doet. Dus een beetje een langere vrouw laat zich nu aan mij zien. Misschien is het toch helemaal die tante. Ja, misschien is er al een onderwijzeress van onder, maar er is een, een, een later vrouw die ik aan mij zien. En die heeft een. een, een, een ik uh, uh, krijg ook niet door dat ze getrouwd is geweest. Een meer schooljuffrouw type. En ze heeft meer een jurk. En daar was ze altijd vestjes over toch. Dat is de eerste die ze gaan mij laten zien. En ik denk dat het jouw vader doorkomt, Maar jouw vader, die man die nou door gaat komen. Daar gaat het de laatste tijd niet zo dendruk mee. En dat wil niet zo zeggen dat het boven in de sfeer is het altijd goed en dingen. Maar het is net dat hij op dit moment bepaalde taken moet vervullen, uh, dat hij hard moet werken. En ik weet niet of dat het een harde werker was, maar hij heeft echt uh, heel veel taken op, heeft, uh, op zich gekregen. En daarvoor is je ook de laatste tijd... Uh, ja, tante Ans. Dan is het tante Ans. Die herken jij erin, dan is het goed. Dus. en het is zo, enniem, maar die is een beetje het want die, krijgt, heeft het heel, die moet het op het moment heel hard werken. Dus hij krijgt heel veel taken, dat is ook de reden waarom dat hij de laatste tijd, eh, als wij wel eens eh, vroeg, dat contact gekomen dat hij dan eh, er niet was. En hij is nu ook moe, zegt hij. Ik ben moe en ik wil eh, rusten. Dus hij, die, die, die, die, hij moet vanuit de sferen, Word je goed. Dat kan, daar kan hij ook moe van zijn inderdaad, want hij wordt dan ook op een gegeven moment in de sferen weer geconfronteerd met dingen. Ja? Dus dat is wat ik doorkrijg van hem. Maar het is niet zo geen onwil van hem, maar hij is moe en hij wil rusten. Hij wil even rusten, dus hij zegt niet veel tegen je, maar wel even, hij is toch even de moeite genomen. Zeg maar, hij is uit zijn luie stoel toch even gekomen om de moeite te doen, om even aan jou te laten horen dat hij er toch even wilde zijn. Maar hij is heel kort van stof en hij is te moe om nog iets te zeggen. Dus dat. Nou, dat is goed om te horen, dat vindt hij prachtig. Hij houdt, van jou, hij houdt ook van jou, maar dan op zijn manier. Zo moet ik het tegen je zeggen. En Tante Ant wil alleen maar zeggen van... Blijf in je kracht. Tantans zeg gewoon, gewoon, gewoon doen wat je wil. Gewoon doen dat wat je wil. Gewoon doen, de dingen waar jij van vindt dat ze goed zijn, dan is het goed. En dan wij je nu niks aantrekken van anderen. Dat zegt Tantans. Kunnen dat een beetje bij Tantans plaatsen, dat Tantans, dat zegt? Dat is wat de angst zegt. Nou, dan gaan we eens kijken wat ik bij Krijn doorkrijg. Ik weet niet, nog dat er bij jou iemand, waar jij vroeger heel nauw mee gewerkt hebt, um, het is een man die komt, maar jij hebt je is er een man waar jij heel, uh, uh, uh, uh, toen jij werkte, nauw contact had en die overleden is. Want die man die zegt tegen mij, die zegt eigenlijk, hoi krantje, dat is een tijdje geleden, hè, dat we, dat we weer samen waren. Dus, het is best een jood voor iemand, die dat zegt. En die was altijd wel, achter de zwoede kat, die je altijd weer oplekte. Dus ik weet niet of jij die herkent, maar die komt even door. En die heeft het tegen jou, ja, die is een heel lang geleden, hè, dat we weer, we weer samen waren. Doe was lastig goed. Ik weet niet of jij een voetbalfan bent, maar die was wel een voetbalfan, want hij vraagt meteen aan mij, hij vraagt meteen aan jou, namens mij, en we denken dat jij van vo van voetballen. Dus het was een voetbalfan. Ik denk niet dat jij er een bent, maar hij was het zeker wel. En hij vraagt nou gelijk aan mij, aan jou, via mij. En we denken, dat gaat met voetballen. Dus denk maar eens even na of je die kent. Maar ik, zo moet ik het wel zeggen. Het is dus iemand die jij, jij kent, oftewel van, van, van sport of van werk of iets, maar die kent jou. En ik heb ook lekker, net, ik heb vandaag ook lekker een bakje frambozen op en die waren me toch lekker. Maar in ieder geval, uh, je kunt het misschien niet plaatsen, maar denk er maar eens over na, maar zo moet ik het wel tegen je zeggen. Dan voor Tom, ik weet niet lieve Tom of jij iemand hebt in de sfeer waar je graag contact mee zou willen hebben. Als het zo is, laat het dan even weten. Want bij jou krijg ik ook niet spontaan iets te zien. En bij, bij Colinda, ik weet niet of Colinda jij je vader hebt die over is aan de andere zijde. Jij een vader hebt die overigens aan de andere zijde, maar zoals het mij, aan mij laat voelen, is het een vaderfiguur die tegen jou zegt dat je, dat, je is wat meer rust, dat je wat rustiger aan moet doen. Die uiteindelijk een beetje troostende woorden naar jou wil zeggen dat je je niet te druk moet maken. En dat is wat hij zegt tegen mij. Hij zou je het liefst wat werk uit handen willen nemen. Ik weet niet of dat je dat herkent bij je vader. Oh, dat is leuk. Jan zegt, Ella heeft vandaag bij de voordeur van Tamp als rozenkrans neergelegd, de neergezet, en het zilveren poedserdoel als hij doorkomt. Leuk. Ja, dat is dan een dankjewel voor haar en jou dan. Kun jij bij je vader plaatsen dat hij uh, wat zorgen van jou uit je uh, uh, handen zou willen nemen? Dus als hij nog hier was dat hij uh, uh, dingen voor jou zou doen of dingen jou ergens mee zou helpen, zou je dat. Uh, uh, en zeker dat herken ik wel, want dat wil ik ook vaak bij anderen. Nou, dat is in ieder geval wat ik van je vader moet zeggen. Als hij nog hier was. Van deze materie. En dat hij dat zo ziet. Maar hij heeft ook veel bewondering voor je. Hoe jij met bepaalde situaties omgaat. Dat wil hij toch hebben. Dat ik dat even tegen je zeg. Jij zal wel weten waarover het gaat. Ik natuurlijk niet. Voor mij is alles uh, Frans. Maar hij, hij heeft bewondering voor je. Zo jij met bepaalde situaties omgaat. Maar hij zegt wel. Dat je je foutstaat moet houden. Ik weet niet wat, waar, waar dat weer is. Maar dat is geen situatie te gaan komen waar jij niet in toe moet geven, waar je je poot moet houden. Zo moet ik het van hem zeggen. Nou, ik zie dat inmiddels onze Guus ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Guus. En ook komt op dit moment uh, ons hersje binnen, Riedwei. Goedenavond, lieve wij. Ook fijn dat jij er bent. Dus je snapt de lieve Colin dat je je wel in de peiling houdt, ja? Maar weet u niet, dat hij jou altijd, hallo Romy, dat hij jou altijd um, kracht geeft vanuit de sferen. En uh, als je gewoon dus wel moe bent, en alles is een beetje te veel, dan denk er maar eens gewoon een keer aan je vader en dan zul je de kracht vanzelf bij je binnen kunnen komen. Doe dat maar. Ja, Esmeralda is ook binnengekomen, zie ik wel. Goedenavond lieve Esmeralda. Laten we eens even kijken. Jij hebt mij pas geleden een, uh, een mailtje gestuurd en je wilde graag in uh, contact met de familie Simon Hazelbroek en opa Bastijn. Bastijn. Wat ik van opa Simon Haasbroek te voelen krijg, of te zien mag krijgen, is het feit dat die man het niet makkelijk heeft gehad in zijn leven. Niet makkelijk, dus ja, iedereen heeft het niet makkelijk gehad in zijn leven, dat komt natuurlijk ook zo, maar deze man heeft het zichzelf moeilijk gemaakt in zijn leven. En dat is het. waarom ik dat zo moet zeggen. Hij had het makkelijk kunnen hebben, maar het was een man die bleef altijd uh, zich vasthouden aan zijn principe zeg maar, of aan zijn denkbeelden. En daardoor had die man het nooit makkelijk. Daardoor had hij het nooit makkelijk. En dat is waarom hij zijn eigen moeilijkheid heeft gemaakt. Ik weet niet of jou, even kijken wat je zegt, dat is de, de vader van mijn vader. Ik weet dat, dat jouw vader ook. Uh, die eigen, eigen eigenschappen heeft, karaktereigenschappen heeft, of dat jij die hebt, jij geloof ik niet. Maar ze zijn toch uh, kenmerkend, uh, kenmerkend voor de familie. Dus die maken het zich vaak moeilijk. Dan weet je in ieder geval dat je opa, uh, daar hebben we Romi ook weer terug, goedenavond, lieve Romi. Dan weet je in ieder geval dat je opa uh, Hazenbroek, een man had uh, die zich vasthield aan zijn, aan zijn, gedachten weer van zijn uh, ding, en dat het dat soms uh, uh, moeilijker was. Bij, de, bij opa Pastijn krijg ik een heel andere. Oh, je pa is tegenovergesteld. Dat is alleen maar fijn, want dan heeft je opa toch hem een, een uh, uh, hoe heet het, een, uh, een spiegel voor kunnen houden. Dus dat zal de reden zeggen. Want ik herken je misschien wel dat krachten van die opa. Als ik dan bij uh, de opa, de vader van jouw moeder kom. die man die was veel jovialer. Zoals hij het aan mij laat voelen. Het was niet zo'n grote man. Zoals die zegt: zich... kijk, je ja, opa, zie was een beetje statige man, bekijkt het door. En die opa, uh, was zijn zoals die zich aan mij laat zien, of. of, of ik heb die foto's, hè? Volgens de vader klopt dat wel. Nou, en, maar dan die opa, Palestijn, dat is eigenlijk een, een fijne man, schat van een man. Gewoon wat over, over, over gods akkers, hè, of ieders akkers. Uh, daar herken ik wel een beetje van jou in. Dat is wat, wat ik, uh, ik doorkrijg van die andere opa. Ja, hé hey Nelly Pelli. Oh ja, zo, want het zo gaan. Ja, kom, daar komt jij opa aan de beurt hoor. Dan ga ik uh, met je opa aan de rand. Romi, daar ga ik kijken wat je opa jou te zeggen heeft. Dan zal ik het gelijk even tegen hem zeggen? Dat jij tegen mijn Nelly Pelli hebt gezegd. Oh, ha, oh, ha. Oh, oh. Nou, hij zegt, je voor, nou, dat klopt dan. Maar in ieder geval, ik moet van de twee, mannen uh, mama, in ieder geval zeggen dat ze er trots op zijn dat het jouw opa zijn. En als ze daar boven zijn in de sfeer en ze zien jou zo bezig met van alles, dan zijn ze er trots op dat jij naast naastraat van hun bent. En dat moet ik tegen jou zeggen. Dus, heb maar nergens geen twijfels over. Doe maar gewoon jouw ding, want het is goed. Dat zegt zowel de trotse opa, als de joviale opa. Allebei. Zie dus was verdondig. Ja, zie je dan nou? Daar lijkt je ook op, daar heb je het meeste van weg van opa Bas dus dat is Zo moet ik het tegen je zeggen. Ja? Dat boert jou niet, Nelly? Wat boert jou niet? Wil je nog contact met je opa? Even kijken. Dan ga ik weer verder naar Elisabeth. Nou, Lies en uh. Dan ga ik eerst even naar Elisabeth en dan uh, ga ik terug naar Ronnie. Elisabeth. Boven ik, in ieder geval boven bij jou in de sferen, in de sferen, Elise wat ik tegen jou zeggen? Ik moet tegen je zeggen, op dit moment zoals ik het voel, dat er boven in de sferen heel veel mensen die jou een warm hart dragen. Er zijn er heel veel die graag met jou contact hebben. Ik weet niet of jij ook vanuit jezelf contact met hem legt, maar het is best niet druk aan de lijn. Het lijkt me of de ene voor de andere wil. Maar zoals ik altijd zeg, iedereen op zijn beurt wachten, en niet allemaal, allemaal tegelijk, want zo is het. Er zijn er heel veel tegelijk, er zijn er heel veel die tegelijk willen komen. Het is net dat je toch heel veel va vaak om, om steun vraagt hierboven, of om, om hulp en kracht. En het is net dat ze nou eigenlijk allemaal tegelijk willen zeggen dat je niet, je niet hoeft te twijfelen, want dat ze er allemaal voor je zijn. Dus zo'n zo gevoel krijg je daarvan. Als je dit zo voor je zag, zoals ik dat dan mag ervaren, dan is dat echt een beetje uh, komisch. Als je dat daarboven ziet, kun je je voorstellen dat, je ergens, een vrij, dat er ergens iets voor niks weggegeven wordt. En dat er dan ook alle mensen tegelijk op afstormen. Maar zo is dat op dit moment boven. En allemaal op een hele beleefde nette manier. Maar wel zullen we dat allemaal even zeggen. dan komt er iemand aan en symbolisch zit hij in een rolstoel. En volgens mij is het een dame of een vrouw. is een vrouw. En die zit in een symbolisch in een rolstoel. Het kan zo zijn dat hij in het leven zelf, toen ze hier op aarde was, in, het rol, in de rolstoel zat. En daar heeft iedereen respect voor. Dan kan het jouw oma zijn, het zou ook je moeder kunnen zijn. Ja, jij bent in juni jarig, hè? Ja, in juni is Rome jarig. En meer, het eh, ding is vandaag ook jarig, hè, Vlinder? is ook jarig vandaag die zal wel niet komen vanavond op het chat, maar die is ook ik vandaag vlinder. Oh, zegt jullie wel heerlijk, het is een feestdag tussen, we zijn klauwen. Dus jij herkent dit wel dan, uh, Elisabeth. Dat is zo mooi. Ja? Ik, woude, ik wou ik dat je dat, dat ik wou dat ik jullie, iedereen die zit te luisteren, van nu op dit moment, dit ook kon laten zien. Dat is echt heel, heel... Eh, uh, hart, hartverwarmend. En, en. toevallig is je papa ook jarig. Nou, proficiat met je papa, dan lieve Romi. 28 juni is Romi jarig. Oh, een vlinder heeft groot feest vanavond. Oh ja. Nou, in ieder geval dan weet jij uh, dat ze allemaal boven heel erg met jou begaan zijn en het heerlijk vinden om nou even via mij dit even aan jou te laten weten. En dan ik heb ik natuurlijk van iedereen de hartelijke groeten, maar ze zei ook. Dit is geen afscheid voor altijd. Want we zijn er in feite heel vaak. Dus zo moet ik het tegen jou zeggen. Ik zeg ook bij ons in de familie, maar iedereen, iedereen. Ja, zo komt het ook bij mij. Zo komt het ook bij mij over. Nee, maar daarvoor daar zeggen we dat ook. Jij schrijft nu, want we hebben gelukkig die woorden al uitgesproken, dat dit geen afscheid voor altijd is. Want daarom is de band die nu los ligt zo moeilijk. Kijk, ze zeggen ook, wij zijn er toch altijd. Ja? Nou, dan ga ik eens gaan kijken. In de eerste plaats kon je open natuurlijk... Uh, ja, papa van harte feliciteren met zijn jaren natuurlijk, hè. En hij vraagt of hij zijn raten opgevolgd hebt. En als je mensen wat aan jou vraagt, wat je dan antwoord geven? Want dat is toch wel wat hij wil weten. Want hij houdt heel veel van jou, maar hij wil ook wel hebben dat je naar hem luistert. Want als je dat niet doet, dan komt hij niet iedere keer, uh, komt hij niet iedere keer. Zij vraagt ook, liever Romy, ik hou heel veel van je, en ik vind het heel fijn, dat ik op deze manier via Nelly met jou contact kan maken, maar je moet ook wel dat ding, dingen doen, die ik aan jou vraag, He, om dan toch als mensen aan jou vragen, toch antwoord te geven. He, want dat is juist wat ik juist heel erg uh, fijn zou vinden. En dat is niet alleen fijn voor jou, maar dat is ook fijn voor jouw mama, is ook fijn voor jouw papa, is ook fijn voor jouw broer, is fijn voor oma, maar dat is ook fijn voor mij, maar zeker is het fijn voor jou. Ze probeert in ieder geval, Romy. dat is wat je opa zegt. Tenminste gaat het heel goed met opa. Oh. Hij kent mij niet eens. Nou, hij kent mij wel. Want als jouw papa, opa mij niet kende, dan zou hij niet tegen mij praten. Natuurlijk kent jouw papa wel, jouw opa. Je opa zit boven in de sfeer, in de hemel, zal ik maar zeggen. En die kijkt er terug en die komt via mij. Gaat hij tegen jou praten. Dus hij kent mij wel. Hij kent mij niet. Toen hij nog leefde, dan kende hij mij niet. Dat klopt. Toen je opa nog hier was en nog leefde, en met jouw naartoe ging met de fietsen en zo, He, dat jij fietste en je opa liep erbij, toen kende hij mij niet. Dat klopt. Dat klopt, daar heb jij gelijk in. Toen kende hij mij niet. Maar nu hij overleden, nu hij dood is, en in de sferen is, en kijkt hier, nou ziet hij mij ook. En nou kent hij mij ook een beetje, en nou heeft hij ook vertrouwen in mij. Want omdat opa, als jouw opa vertrouwen heeft in mij, komt hij wel via mij tegen jou praten. Want als jouw opa niet, mij niet vertrouwde, dan zou hij tegen mij echt niks zeggen. Omdat ik dat tegen jou moest zeggen hoor. Dus dat is wat jouw opa vraagt. Dus jouw opa vraagt ook of je mij ook wil vertrouwen. Of ook jij mij wil vertrouwen. Kijk, ik vertrouw jou. En jouw opa vertrouwt ook mij. Als dat niet was, zou opa niks tegen mij zeggen omdat je opa datzelfde zegt tegen mij... In de uitzending. nou, oh. nou Donna, hier hebben we Harold. Ze willen altijd een ja. keer Harold horen. Ja. Goed zo, Donna, zoals jij het uitlegt. Want Doran die begrijpt het niet, hè? Jan die zegt: Hoi, Harold. Hoi. Tommy zegt: Hoi, Harold. Hoi. Dus dat was wat ik over jouw opa euh, mocht vertellen. Dan ga ik eens even kijken wie ik nog meer heb. Liedenbui. Dieve Is er iemand? Iedereen die vraagt, iedereen zegt hooi tegen jou. wil. Hé, hey, Guus, wil haar uh, op. Zegt zegt ook gedacht. Hey schat. klinkt een beetje space Maar het klinkt space rig ging zegt goed zo, want vandaag goede zin. Ik ja, zeg allemaal goede dames ze hebben jou nog nooit gehoord hè. Gus is op, Willem, of wel? is. Willa, uh, uh, uh, die Ja, ja! Nog een paar dagen, nog twee dagen, dat is een heel wat jaren. Maandag is het jaren. Nou, ik ga dadelijk mijn kaarten voor de dag halen. En ik de duim weggebracht als een vader. Hang ik die, die duivel al bij die mensen okay. sinds gisteren. Vanavond we zitten allemaal in de fouten. Dat kan gebeuren. Hè? Er zijn de verliezen wij. Uh, hebben nog geen contact gelegd met dingen en met Esmeralda, maar dat komt vanzelf al aan voorbij gewandeld. Als het moet, dan ga ik nu eerst beginnen met de kaartjes trekken. Het eerste kaartje wat ik ga trekken, zijn vanavond trek ik de, de psychologische kaarten. Weer even voor de soep, Nee, dat is een kaart. Een Romie heeft lekker feest. want is vader dat de papa is ja. Voor je papa, maar een hartelijke felicitaties van mij, lieve Romi. Voor jou, lieve Dani, het volgende kaart. Ik sta mezelf toe, liefdevol te zijn, naar dat in mezelf, naar dat in mezelf, waar ik zo moeite mee heb, als ik het in een ander zie. Dus. Ik zal jou daar een kaart voor jou trekken, lieve Ronnie. Want dan want jij, ga je feesten met je natuurlijk. Dus. Dat is ik daar voor jou kaart. Maar voor jou, Danny. Het is de bedoeling dat je liefde volgt naar watgene jezelf moet zijn, waar jij moeite mee hebt als ik het bij een ander ziet. Dus als je bij een ander iets ziet, een karakter trek, dat is ook iets en je hebt moeite dat dat ook bij jouzelf zit, ook datzelfde uh, negatieve karakter, eigenschap, zeg maar, dan moet je daar liefde naartoe sturen, naar jezelf. En probeer op deze manier het onder te pakken. Ja? Nou, deze rol is een hele mooie kaart voor jou, en vooral omdat jij eigenlijk verstikt om wat te zeggen. Is deze kaart heel goed voor jou? Luister er maar eens goed naar: slachtoffers, daders en hulpverleners kunnen niet zonder elkaar. In welke rol zit jij? Zou je er niet eens uitstappen, dus vergeet niet, lieve Romy, jij hebt hier eigenlijk een bepaalde rol toegemeten. En dan kun je het slachtoffer spelen, je kunt de dader spelen, dus wat jij nu eigenlijk doet, en je kunt ook de hulp verlenen. Dan vragen ze, welke rol speel jij er mee. En dan zeggen ze, zou je er niet eens uitstappen, dus zou je niet eens gewoon gaan doen wat je opa aan jou vraagt. Als mensen iets aan je vragen keurig eens antwoord geven, dan zul je merken dat er een wereld voor je open gaat. Dus probeer dat in ieder geval, je hoeft niks, maar probeer daar moeite voor te doen in Dan zul je merken dat het leven veel rijker wordt voor je. Dat je veel meer uh, kunt genieten van alle dingen. Je moet niet in dat hokje blijven zitten. Springt eruit en zegt ze ook: zou je zo niet eens uitstappen? Zou je niet eens eindelijk gewoon lekker gaan leven? En dat kun je. En dat is het uh, wat ik tegen jou mag zeggen. Dan heb ik het ka de kaart voor Dirk tek. Lieve Dirk, hier komt jouw kaartje. Ik accepteer dat het leven mij onvermijdelijk soms pijn geeft. En dat weet je ook, lieve Dirk, het leven is, is het leven, is, doet pijn. Het leven kan pijn doen. Maar nou, dat is het leven. Dat is het leven zelf. Goeiedag. Goeiedag. twee dagen. En nu de kaart voor Edwin. Edwin, voor jou komt een kaartje met een, een goede uh, dingen. En deze kaart zegt tegen jou, lieve Edwin, ik ben bereid de illusie op te geven dat de ander mij gelukkig, gelukkig moet maken. Dus ik ben bereid de illusie op te geven. Dat een ander mij gelukkig moet maken. En dat is Edwin. En voor jou en voor jou, lieve Dirk Dek was het kaartje. Ik accepteer dat het leven mij onvermijdelijk soms pijn geeft. En voor jou, Esmeralda. Nou ja, dat uh, Ik zal dadelijk jouw kaartje even trekken. Uh, Colin? Colinda, nou, ik zal dadelijk even jouw kaartje trekken. Want ik zeg net dat je moe bent. Dan kun je toch uh, je kaartje even luisteren. Ja. En voor jou, Esmeralda, heb ik het kaart mogen trekken. Beperkingen zijn alleen maar daar waar ik ze neerleg. Dus, beperkingen zijn er alleen maar, Esmeralda, voor jou, maar voor jou, daar waar jij ze neerlegt. En voor jou, lieve Colinda, heb ik een hele mooie kaart mogen trekken. Het, het goed durven hanteren. Van het mis der waarheid geeft een schone wond die beter kan genezen. Dus voor jou lieve colinda. Het goed durven te hanteren van het mis der waarheid geeft een schone wond die beter kan genezen. Dat is een deel. Krijnt vraagt of de heren op de achtergrond even rustig gaan willen doen. Ah. <lacht> vraagt Krijnt. Ik moet je gebruiken. He? Ik moet je gebruiken. Ik moet je Oh ja. Oh. Nieuwe kaart voor Frank. Het is goed, Frank, om steun te vragen bij diegene die het je kunnen geven. Dus, voor ja jou, Frank, het is goed om steun te geven. Vragen bij diegene die het je kunnen geven. En nu een nieuwe kaartje voor Tjaar. En Tjar, haar kaartje is. Het gaat er niet. Om hoe anderen over mij denken, maar hoe ik over mezelf denk. Het gaat er niet om. Het gaat er niet om hoe anderen over mij denken, maar hoe ik over mezelf denk. En dat is het kaartje voor tja. Hij vraagt. Je mag niet meer zacht praten, jongen, rustig praten, hier. Want het stoort. En voor jou, lieve gaaf hebben we het kaartje. Een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Ja, Ze is het Dat ben heen en Ja, een, een. Goal, ja, Blunder van de keeper. Blunder zit heel erg. En Blunder waarop? Ja, Een nieuwe kaartje voor Guppy. Een Guppy kaartje. Stel niet uit het morgen wat je nu al kunt doen. Dus jij weet het beste waar het om over gaat. Dus voor jou guk dit kaartje. Stel niet uit op morgen wat je nu al kunt doen. Nu nieuwe kaart voor Guus. Op ja. de Guus voor jou het kaartje. Wil ik nog langer mijn levendigheid inleveren in ruil voor aangepast gedrag? Ja, Krijn, wij zitten hier in een gezin, hoor. Het is al genoeg dat die buurman met de wet nog oplegt. Dus jullie met hem ook de wet nog op gaan leggen. Hey, het is voetbal, hoor. Volgende week is de zaterdag uitzending, volgens mij. Dus dan kom ik volgende week zend ik niet uit, denk ik. Kijk eens eventjes. Wanneer Nederland volgende week zaterdag moet voetballen? Volgende ja, week zaterdag moet Nederland voetballen, ja. Hoe laat? Ja, dat kijk. Dat is volgens iedereen, dat Dat die. die. Hier echt ligt je op tafel, oranje dingetje. Door je niet Half twee is Om half twee is Ja, uur. Ja. Dit zijn vrouwen. Uh. Nu een kaart voor Jan. Jan, jouw kaart is. Zorg ik nu goed voor mezelf. Ik zeg alleen maar ja als ik mij er werkelijk mee kan verbinden. Ik let niet wat zijn monden dicht. Mijn jongens die praten, Romy, en dat moet je goed vinden. Lekker praten, praten, praten. Een nieuwe kaart voor. Krijg. Krijg. Wat vormt de verslaving in mijn leven? En wat probeer ik ermee te ontlopen? Dus die is voor krijg. Wat vormt er een verslaving in mijn leven en wat probeer ik ermee te ontlopen? Een nieuwe kaart voor die wij. Generaliseren is de werkelijkheid vervormen. Ik open mij voor het unieke van elke situatie. Ja, ik heb ook mijn hele huis... Ik heb ook mijn hele huis uh, versier buiten, hoor. Ik krijg ze nog niet en niet aan. Nee, luister eens dus, lieve mensen. Ik neem één ding van mijn naam. Ik ben mijn hart en ziel voor Redder Radio. Maar mijn kinderen staan bij mij boven in het naam. En dan komt pas de rest. En die zijn altijd op de eerste plaats. Dan breken ze mijn huis af. Dat mag. Want die zijn voor mij alles. En dan. En dan komt er is de hele tijd niks. En daar komt. En dan komt er rest. Dan een kaart voor mezelf. En deze kaart voor mezelf is zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden heb ik keuzesmogelijkheden. Ik ben nooit het slachtoffer. Dus deze kaart komt heel typisch bij mij echt goed van pas. Zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden heb ik keuzesmogelijkheden. Ik ben nooit een slachtoffer. Want ik ben zelf, als ik naar de televisie ga, zit ik hem af. Maar dan, waarom? Dat doe ik niet. Laat me lekker gehoord erom. De jongens zeggen helemaal niks, want Wilfred is buiten. En anders gaan op zijn gemak televisie te kijken. Ik hoor alleen de televisie. En voor jou, lieve Tom. Ik weet het antwoord al, je hoeft het alleen maar toe te laten. Dus jij weet het antwoord al, je hoeft het alleen maar toe te laten. Dus als jij dingen vraagt, ik denk van ik zou op bepaalde dingen wel antwoord willen weten, dan moet je allemaal zo zeggen, Tom, binnen in mij weet Nieuwe kaart voor uh, Linda heb ik al gehad. Nieuwe kaart voor donderdag. Wel, ja, krijgt eigenlijk ook een beetje moeilijk lopen doen. je jongen toch? Wat zijn de mensen tegenwoordig toch verdraagzaam naar elkaar? En wat kunnen de mensen toch tolerant zijn naar elkaar? Maar als er iemand afhaakt, dan ben ik het, want ik zet daar gewoon mijn zender af. Want zo werkt dat gewoon. Voor mij is het maar bijzaak hoor, geen hoofdzaak. hij is maar een bijzaak en geen hoofdzaak, en mijn kinderen zijn hoofdzaak. Ik ga er vandaag mee stoppen. Ik werk de kaartjes nog af en ga mijn zender afzetten. En dan de kaart voor Elisabeth. Waar laat ik mij in het gedrag dat ik vertoon... nog bepalen door honger naar waardering van anderen? Dus waar laat ik mij in het gedrag dat ik vertoon... nog bepalen naar honger naar, anderen, naar waardering van anderen? Kijk, die tijd heeft 8 Hoe is ik? dit? Die was van jullie. Ja, dat is makkelijk. Je het zelf maar hoor. Colinda die gaat slapen, maar die is er al tussen. dat rusten, Colinda. Nou, dan geloof ik dat ik ze nou allemaal gehad heb. Elisabeth heb gehad, Donnig heb gehad, Homie, Liederwijk, Krijn, Jan, Miss Kupje, Edwin. Edwin, Tirktik, Danny, oh Bjorn. Goedenavond, lieve Bjorn. Voor jou lieve Bjorn, ik laat mijn verwachtingen los over wat er zou moeten zijn en open mij in plaats daarvan voor wat er wel is. Dus ik laat mijn verwachtingen los over wat er zou moeten zijn en open mij in plaats daarvan voor wat er wel is. En dan heb ik geloof voor iedereen een kaartje getrokken. Ik weet niet of dat red zit te luisteren, dan kan ik naar hem door een kaartje trekken. En nu voor jou, Dredd, heb ik een kaartje. Spijt levert mij alleen iets op als het mij doet besluiten het nu anders te doen. Spijt ergens dan iets hebben, dat levert alleen maar op als, je, als het je doet besluiten het vanaf dat moment anders te gaan doen. Heb jij gelijk? Ik weet dat jij, maar wat ik zo mooi vind, je hebt het zelf niet over zeuren. He? Maar, deed jij maar eens een keer zeuren. Dat zou voor veel mensen heel aangenaam zijn, dat jij ook eens gewoon wat zou praten. Als dus hetgene wat je nu allemaal zegt, ook eens zou zeggen. dan zou het voor jou zou het ook veel prettiger zijn. Dus daarom is het heel mooi om tegen een ander te zeggen, maar tegen jou wordt gezegd, praat eens een keer, zeg eens een keer wat. En ik zeg wat, en jij zegt tegen mij dat ik niet mag zeuren. Dus nou is het gewoon, de bal is even omgedraaid. En je bent verstandig genoeg om te begrijpen, begrijpen wat ik zeg. Want je bent heel intelligent. En dat is ook te merken aan hetgeen wat jij ook zegt. Maar doordat het jou stoort dat mijn zonen op de achtergrond zitten te praten kun je dan nooit begrijpen dat het andere mensen zo stoort dat jij niks zegt? Denk daar maar eens goed over na. Want het is de bedoeling dat jij weer gaat praten. En daarvoor vind ik het ook heel goed dat jij op deze chat komt. En dat jij je commentaar levert. En dat mag. Dat heb ik juist graag dat jij dat doet. Maar dan moet je het ook aanvaarden als de anderen commentaar naar jou leveren. Dus dat moet je altijd goed in oogschap nemen. En het is zo, nu zit toevallig hier bij ons dat het voetbal hem op. Maar als ik hier een uitzending heb, dan spreek kerst en naar Radio En iedereen zit door, heen, door elkaar heen te kwekken. En de een heen nog meer te vertellen dan de andere, dan wordt, dan wordt er geen commentaar geleverd dat er uh, uh, rumoer op de achtergrond is. En dan hoor je ook iedereen praten. En daarvoor zeg ik ook altijd: maar kom je kom aan mijn dieren en kom je aan mijn kinderen? Want dan heb je, dan ben ik fel. En nu ga ik ook dan van harte welkom eten en gelijk voor haar dan trekken. Voetbal is Voetbal huh? Voetbal is emotie. Voetbal ja, Voetbal is emotie. dan dan dan dan dan dan dan is emotie, dan Wat ben nou dan En voor jou, lieve lagers, heb ik het kaartje moeten trekken. Houd ik bij het oude vertrouwde? Of ben ik bereid mezelf uit te drukken voorbij de grenzen van het bekende? Het is natuurlijk op dit moment gewoon een hype, dat voetballen. Dat is ook gewoon zo. En dat, als je daar gisteren mee hebt, heb ik ook naar voetballen zitten kijken. De Zelas is juist het enige leuke aan het voetballen. Zeker even nadenken, Lars, hou ik het bij het oude vertrouwde, of ben ik bereid mezelf uit te drukken voorbij de grenzen van het bekende. Ja, ik vind het zo wat een levensovertuiging, maar dat is het ook. Lieve mensen, ik zal jullie eens wat vertellen. We hebben bij ons een duifclub. En de duifclub is, hebben de voorzitter, secretaris, ben ik meestal naar beneden. Nou, goedenavond, lieve René. Trouwens, proficiat. Een beetje verjaardag, hè. Hartstikke fijn ik geniet er maar van. En ik heb me eigenlijk nog eens even over het mailtje van jou over nagedacht. En ik moet je daarvan zeggen, laat je niet kisten. Dus, je hoeft niet altijd alles precies te doen zoals die dat wil. Dus het is goed wat je zo als je het op dit moment doet. Dan moet ik het tegen jou zeggen. En daar ga ik eens wat van vertellen. Nu is er, bij ons, moeten altijd duiven in de mand worden in de club. Waar je bij, bij haar ingeschreven nou, bent. Er is een van de clubleden die kon niet op tijd zijn om zijn duimen in te Dat doe ik altijd. Uh, die moeten dan invullen bij de clubpartners thuis. Maar een kon niet op tijd zijn vanwege zijn werk. dit dus was een bedrijf begonnen. Oh, zit, zit papa aan tafel? Oh ja. En dat had de voorzitter, en dat was ook een voorzitter, die het altijd iedereen aan zijn zin maakte. En daar is heel veel ongenoegen over in staan, een paar weken, via vorige week bij ons. In de club. Want het daar dus zo ver was, dat, dat ze wat de de club uit elkaar lag. Maar, ik heb ook gezegd tegen die voorzitter, jij bent de leider van de groep, en als een van de, van de, van de kudde dieren... Een keer dwars liggen, wil zo zeggen dat jij de kudde moet verlaten. En dat is natuurlijk ook wat ik tegen jullie wil zeggen. Onthoud één ding goed, lieve mensen. Hè? Dat ik het niet iedereen naar zijn zin kan maken. Wat ik het liefste doe. Iedereen moet naar zijn zin maken. Dat heb ik heel mijn leven gedaan. Dat het iedereen moet naar zijn zin maken. En dan ging het te kosten van mezelf. En nu? Doe ik alleen nog maar die dingen die ik zelf leuk vind. Ja. En voor Ella hebben we de kaart mogen trekken. Jan, het vastklampen aan een illusie doet uiteindelijk meer zeer dan de werkelijkheid onder ogen zien. Dus voor jou, Jan, voor Ella, dus het vastklampen aan een illusie doet uiteindelijk meer zeer dan de werkelijkheid onder ogen zien. Een A van vliegen oprecht, nou die vliegen, dat is op het moment ook wel behoorlijk, hè. Hey Lies, wat zei, René, ja, dat ken ik van je, maar ik moet nog leren te doen wat ik leuk vind. Vinden waarschijnlijk, maar uiteindelijk mensen leuk, dat kan ook. Het is altijd zo, je moet ook altijd. Liever zet let maar eens op. voor mijn 83 zit ik in dat kabinet, of ik ben de scheidsrechter. Ja, ik weet dat er papa mee zit te luisteren. En ik weet ook dat de pap en de mama het eens zijn met hetgeen wat ik tegen Romie heb gezegd. Maar nou, dat is iets tussen Romy en mij. Maar ze moet het wel even een keer gezegd worden. Hij is nu in de woonkamer. Onthoud mijn naam maar. Ik kan nooit jullie ook, oh ja, wat zeg je niet meer. dat houdt mijn naam. Maar maakt het mij allemaal uit. Kijk, ik, ben, ik zit niet meer met die 65-jarige leeftijd. Ik heb geen hypotheek, uh, dus voor mij maakt het niet veel uit wie er ook aan het kabinet zit. Dat klopt, lieve homie, ik zit zeker te gapen. Ik moet naar bed. Naar bed, naar bed, zei mijn lot. Oh, we zitten weer zingen. Hé, hey, Mario komt ook binnen. Goedenavond, lieve Mario. Dat is weer een tijdje geleden. Wat hebben we met de balkjes gedaan? Met Niks? Heeft de frikkoel op dat? Oh ja. Je wou wel molen eten. Oh ja. Met frietjes. Balletjes in, in de pindasaus. Ja, ik moet op tien uur naar bed, dat klopt. Ik ga ook op tien uur. Ik ga, ik ga ook op tien uur naar bed. Maar ze zijn wel gaat boven. Ze zijn niet wandelen. Ze zijn niet wandelen. Dan zal hij blij zijn met ze in de grijpen. Is het ook, is ook dat ze de hele dag al? dan laat ik wegzetten. Dan zit ik er heel de dag mee dat je de nek brengt? Ja, balletjes pindasaus. Die waren bij dat Lidl. Bij de Lidl waren die in de aanbieding. Balletjes in pindasaus. En uh, balletjes in... Uh, In uh, chili huis, Maar ik dacht dat ik had zien staan als er twee waren, elf balletjes in pinnasaus, of elf balletjes in uh, Chili's huis. Ik dacht dat ik had zien staan 2,98 euro, maar toen moest ik bij de kassen afrekenen. Toen zag ik dat 7 euro zoeken was voor die twee pakketjes. En ik schrok ik me toch wel even een blazen. Toen ben ik nog even teruggelopen om te kijken of ik het wel goed gezien had ja, ik had het niet goed gezien. Ja, hij krijgt, uh, hij krijgt van, uh, van Harold en van nog niet-eetje, glij je glijbaan. Heb je die niet gezien? Lagen die balletjes? <lacht> Bij ons lagen ze gelijk als ze binnenkwamen in de diepvries. Ja, ik heeft een glijbaan gekregen. We waren vorige keer bij uh, Leen Bakker en daar stond er toevallig uh, zo'n glijbaan. En toen was je erop geklommen, en iedere keer de er vanaf. En had, Hij doet hier ook wel eens in de kamer, heeft zo'n kussen. En dan heeft hij zo'n kussen, legt hij tegen de stoel aan en gaat hij daar ook op glijden. Dus dan hadden we, waren we bij... toen dan hadden we die glijbaan, dan was je erop geklommen en dan was je helemaal aan het glijden. Dus hij was iedere keer aan het glijden, aan het glijden. Dus... Uh, toen wou we hem eraf zetten in de, in de leenbak, en nou je kunt wel uh, horen. Wat voor concert dat we toen kregen, want dat wilde niet. En Anita, ja, heeft er vroeger eentje van mij gekregen van haar kinderen. En dan gezien met Harold en uh, Wilfred met Harold en Anita samen Peet over en, en en en te zijn, dan hebben ze nou samen die, uh, die uh, glijbaan gekocht. En van zijn opa krijg je een vrachtauto. Nou, niet zo heel groot hoor, ik denk dat die 25 centimeter is. Een vrachtauto, want dat vindt hij geweldig. Een vrachtauto is helemaal gek. En van zijn vader krijgt hij een garage. Zo uh, vier etages met licht, met licht en muziek. En ik heb een oplegger gekocht met allemaal kleine autootjes. Want die kan hij dan ook in de garage dadelijk zetten. Of Fred, jaar wilde Samba Goor een boontje maken. Je weet, als je in de buurt komt, dan breng ze maar. <laughs> ja, dan kun je iets bij voorstel krijgen, dat loopt ik ook wel. Romy oh, zegt pas naar bed, jij nee, gaat pas om twaalf uur in de nacht naar bed. En dan hebben ze we weer geen hier geweldig jaren geweest. Dat is woensdag nog jaren. En dan hebben we die nog 70. Maar ik was eigenlijk een voornemens om... Uh... Waar wonen jullie eigenlijk? Frank en Tja. Als kom ik gewoon een keer bij jullie lekker eten. Ik moet het mij hoor. Ik zit eigenlijk zelf uit te doden geef. Maar als je gewoon hier niet zo ver uit de buurt, dan kom ik gewoon een keer eten. Moet mij horen. Ik moet ook nog een keer naar donderdag. Ik heb het recept al een keer bij jou gekregen Oh, in Vechel! Oh, dat is niet zo ver weg. Vechel? Zeg Gub. In Vechel. Dit is bij Adri dan, in de, in de buurt. En bij, uh, bij, uh, bij Gub. Alles wordt tegenwoordig in Vechel. Romy gaat even wat te drinken pakken en zo terug. Daar is die woont in Duiven. Gup is in Brabanden, Jan is een Brabanden, Frenk en die woont dan in Brabanden, Gup is een, ja Gup heb ik al gehad, uh, Krijn is in Brabanden, maar ik zie dat Mario ook binnen, Rome is in Brabanden, Ik ga even een uh, kaartje trekken voor uh, Mario. Mario, ik ga even een kaartje voor je trekken. En Mario woont in de buurt van Haarlem. Mario, voor jou het kaartje mogen trekken. Zie wat meer de humor ervan in. Dus, met andere woorden, het schijnt misschien iets gebeurd te zijn of gepasseerd te zijn. En dan wordt er aan jou gevraagd: ziet er wat meer de humor van in? En dat is dan misschien goed. En dat klopt, lieve die loopt niet te mekkeren. Dat ik jij goed gehoord, die, die de wij. Zoek een boerderij wel, lieveke, waar hij de vrijheid heeft en wat hij eh, rond kan stroomen. Maar dat is ook zo, als er natuurlijk op een gegeven moment uh, mensen jou proberen pijn te doen, uh, Mario. En jou proberen pijn te doen. En je. Uh, en je zei, dan kun je twee dingen die je eigenlijk verdriet voelen, maar je kunt ook eigenlijk de, de dingen ervan inzien. Humor ervan inzien. En als je dan van de dingen die er gebeuren allemaal de humor in kan zien, dan, dan is het natuurlijk altijd wel een stuk, uh, een stuk makkelijker, want dat is ook zo. Dus als ik het goed begrijp, hebben jullie het nu over de kleindochter van Gup. Of begrijp ik het nou verkeerd? Als ik het goed heb, als ik het zo... Ik heb het niet kunnen volgen, maar nu ik even de chat zitten volgen. Hebben jullie het op dit moment? Dat kan ook. Als je zelf een beetje te serieus bent. Dan is dat misschien toch wel beter dat je overal de humor van niet moet gaan zien. Als ik het goed begrijp, dan denk het ja. Kan je dokter zien spelen op de plank? Hoe oud ik ben? Jij hebt mij gezien, Want Hoe te oud denk jij dat ik ben? Jij hebt mezelf gezien. Ik ben bij jou geweest. Vorige week. Veertien dagen geleden ben ik bij jou geweest. Dus Dan heb jij mee gezien. Ga jij nou eens zeggen, denk hoe oud ik ben? Ik denk als we hier de kinderen, je ziet mensen vaak altijd heel oud, hè. Dat was vroeger ook, hè. Ga jij nou maar eens zeggen, wacht, kijk of jij het weet. Het is helemaal niet erg hoor, wat je ook zegt, maakt me helemaal niet uit. Die tijd heb ik gehad. Dus schrijf het maar op, dat ik ben ik benieuwd hoe oud... Ja, duizend. Hoe, hoe oud ben ik nou? 59, zeg je, jou. Ja, nog even vol blijven, hè. de vol blijven houden. 91, nee. goed zo, je bent er heel dichtbij. <laughs> nog dichterbij. 80, 90, 70. Ja, 65. 67. Goed zo, Jan. Goed zo, Jan weet het. 67. Dan wat denkt die 43? 67 Goed zo Rome Ja, lieve Bjorn, hij zegt nu ook weer hè, waarom zijn er mensen zo rotten tegen mij? Maar dan moet dat straal je zelf uit. Ja. Wie is er aan het voetballen? Wie is er aan het voetballen? Wie is er aan het voetballen? Oei. Maar het is, het is zo dat, uh, ja, dat het komt toch uh, door jouw eigen onzekerheid, lieve Bjorn, doordat je zelf heel onzeker bent, uh, denk je van elk ding wat er gebeurt, betrek jij dat op jezelf en dan moet jij eens niet gaan doen. En ik herken dat, want ik heb dat zelf ook gehad. Toen ik vroeger in mijn onzekerheid zat, en als mensen dan dingen tegen me zeiden, dan trok ik me dat allemaal aan. Dat kwam omdat ik zelf een minderwaardigheidscomplex had. En het is dat wat er dat bij jou. Dan maak jij toch het bal uit wat ze over je zeggen. Dan moeten wij gewoon niks van aantrekken. Dan moeten ik gewoon denken, waar nou, we gaan doen maar een dotje. Ik heb hier gewoon een, een, een, een, een taak te vervullen. En wat een ander van me zegt, uh, ver van mijn bed joh, en morgen weer dadelijk ben ik weer weg, en ze zoeken het maar uit. Want als je er zo in gaat staan, dan zul je het merken dat het een stuk makkelijker wordt. Gewoon jezelf blijven. En die, en die artiesten, dat zijn er wel niet die stopt. En die denken dat ze, dat ze een beetje bekendheid hebben. Maar dan moeten wij geen spraak, of schoon er bij zijn, die heel normaal zijn. En vaak zijn ze gewoon helemaal, maar doordat wij onzeker zijn, ja, zo moet je het eigenlijk zien. Dat zijn leermensen die op je pad komen. En dan moet je gewoon, gewoon voor jezelf, dan moet je, je moet het op jezelf betrekken. Nee, goed, ik weet nog goed, ik ben mol, ik ben gewoon dik. Maar toen ik vroeger was ik 20 was ik kilo lichter, als ik nou ben, en toen voelde ik mij ook te dik. En dan kwam ik bij mijn familie, en die waren allemaal van die hele magere chennies. Dat weet ik wel, dat geen artiest was, het was ook zo furigant. Nou, en toen kwam ik bij mijn schoonvamilie, waren er van die mager, uh, magere bennen. En toen had ik van mijn eigen zon... zon overzien, kleurig broekpak gemaakt, met zo'n jasje en zo'n broek eronder. En ik voelde mijn eigen gewoon dik. En ik heb een hele lange niet aan de wc durven, omdat ik niet, ik ging maar in een hoekje zitten, want dan konden ze niet zien hoe dik ik was. En ik woog 20 kilo lichter als ik nou was. Dus, toen dus was ik ook niet dik. En toen voelde ik mijn eigen ook dik. Dus ik wil alleen maar zeggen, het ligt vaak aan jezelf. En niet aan de mensen om je heen. Een aparte opmerking kan al heel kan er al heel veel raken. Dat krijgt wij zo door. wij die krijgt zo door, dat het, dat, omdat doen ze ook uit jaloezie. Krijgt zij gewoon door. Dat is niet doorkrijgen, uh, uh, ja, dat is gewoon uh, logisch, logisch de dingen bekijken. Dat is gewoon de, de, de dingen. Mensen die commentaar leveren op een ander ze zijn dan vaak los om, om, om, om, om het succes van die ander. Het gaat toch om jouw snabbel. Het gaat toch om jouw fumigante plaats. En dan moet wij van die andere gewoon niks aantrekken. Maar die, die ene die hangt, hangt de popiopie uit, zoals ik begreep uit jouw woorden, dat stoort jou ook op een of andere manier. En dat hij natuurlijk op en hij zegt tegen jou. Ja, ja, ik leg me gewoon. En die, en die, die zegt daar gewoon van, uh, ja, ik pas me gewoon bij hun aan. Maar neem me niet van me aan. Dat hij kan ze eigenlijk wel aanstellen en belachelijk maken. En dan maakt deze alleen maar zichzelf mee, want die bent toch wie je bent. En ik ga het dan. En ik ga dadelijk weer lekker aan de alcoholvrij bier. Ik heb al twee weken geen alcohol meer op. Maar ik kan je niet zeggen, ik heb wel advocaat in huis gehaald vanavond. Ik ga dadelijk wel lekker een bakje chocoladepudding doen met lekker scheutje advocaat eroverheen. Dat vind ik wel lekker. Zef komt ook binnen. Maar in ieder geval, het is zo dat Guus, ik geloof ik, vanavond de kroeg waar. Dus dat zal, uh, dan wordt het vanavond de kroeg, de kroeg, eh, kroegentocht met Guus, als ik het goed begrepen heb. Ah, ik geniet daar wel echt van. Een van advocaat en slagroom, is ook lekker. Ja. Ik ga nog eens een keer een advocaat taart maken, dat is lang geleden. Jan, die deed daar ook een duik in de koelkast. En hij ziet hier uh, glijbaan zeker, ze staan in de schuur toch niet? Augustus is al in de koor. Ja, de mensen komen in je leven, lieve Mario, en mensen gaan er in je leven. Zo werkt dat nou gewoon. Als ik hem een keer gemaakt heb, dan kom je een keertje proeven. Dat is met lange vingers, hè? Dat is een advocaat daar met lange vingers. Dan moet je die advocaat moeten kloppen en dan moet je daar met dan moet je eerst een laagje slagroom en een advocaat en dan weer een laagje lange vingers. En dan weer een laagje slagroom, weer een laagje advocaat en dan, en dan gaan die smaken elkaar over. En dat is me toch lekker? Maar je ziet er is een aparte lucht buiten. Ja, kleur het maand, ik het volle maanden, zoals ik begreep, of niet, of heb ik het dan misgehaald. In ieder geval, lieve mensen, ik ga er weer een eind aan draaien. Ik wil jullie natuurlijk vooral vanmorgen nog een hele fijne zomer wensen. En dat doe ik natuurlijk door Björn te groeten. Ook Danny, nog een lieve groet vanaf je, van je, van je broer, ook dek van je moeder. Ook Edwin van Yvonne. En Seth komt binnen, ook jij. Leuk dat je er nog even bent. Ook Esmeralda, heel veel liefs. De komende dag ook Frank en Tjaar natuurlijk, jullie allemaal de lieve groeten vanuit rijden. Dan natuurlijk Graaf Heijns, ook fijn dat jij vanavond bij ons was. Ook Guppie, geniet nog even van uh, Guus. Guus in de kroeg. Dan natuurlijk ook Guus, jij een prettige uitzending natuurlijk vanavond. Ook Jan, duik de koelkast in. En ook leuk dat je er was vanavond, Vivian. Ook Krij natuurlijk, heel veel liefst. en ook voor uh, Ina natuurlijk, ook Lares, ook jij, heel veel liefst vanuit Heijen. Ook Liedewijtje, ons hertje, geniet morgen van de zondag. Ook Mario, ook leuk dat je er was en weet, lieve Mario, gaat in ieder geval. Alles hier net de zonnige gekant. Ook Romy, jij lieve Romy, ook fijn dat jij er was. Ik ga al weg, want ik ben nog op 10 uur. Mag ik me uitzenden? En dan gooien ze me dadelijk van de af, Dus daar kan ik niks meer zeggen, lieve Romy. Op Tom natuurlijk. Fijn dat je natuurlijk in ons midden wacht. Ook jij donderdag tot maandagavond om 8 uur. Dan kunnen we weer op jou afstemmen. Natuurlijk ook, lieve Elisabeth, weer bedankt voor iedere keer het we die sturen. En ook, ook en PrepPret. Vanuit deze zijde heel veel lieve groeten vanuit rijden. En natuurlijk wil ik ook alle mensen, die op dit moment naar mijn programma hebben zitten te luisteren, heel veel lieve groeten wensen, en voor morgen een heel fijne dag. Daar ga ik straks op mijn gemak de lotte cijfers nakijken, want ik heb vandaag vanavond met 8 loten mee. Ik ging vandaag mijn loten inleveren, ik kreeg 5 gratis lonen, ik had 7,5 euro op de bel, dat het goed. En ik speel altijd met dezelfde, met één lot. En ik heb twee extra loten ingevuld. Dus ik speel vanavond met acht loten in. Dus misschien is de 26 miljoen vanavond al gemaakt. Maar als dat zo is, dan log ik straks nog even in. Ja, we gaan we echt een feestje doen. Dus lieve mensen, tot maandagavond. Dan ben ik er weer van 9 tot 10. Na de avond zijn van 9 tot 10. Dan heeft Nederland al moeten voetballen. En dan heeft onze wilheid als een cadeautjes al gehad. En mocht vlinder luisteren, ook lieve vlinder, vanuit deze zijde, heel veel, een hele fijne verjaardag toegewenst. En ik hoop dat je nog een vele gezonde jaren mag hebben. Dit was het dan weer. Ik zou zeggen, allemaal een stevige knuffel. En op zijn Brabants gezegd, How do... Yes uh, dear listener